Goedemiddag, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Britse parlement stemt vanavond over een omstreden plan om migranten uit te zetten naar Rwanda. Het idee is dat mensen die illegaal de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk hebben gemaakt... op het vliegtuig naar Rwanda worden gezet. Voor de duidelijkheid, die migranten hoeven dus helemaal niet uit Rwanda te komen. Ze gaan dus niet terug. De Britse premier wil met het plan migranten afschrikken, zodat ze niet in een bootje stappen. Parliament won't sit there tonight and vote no matter how late it goes. No ifs, no buts, these flights are going to Rwanda. The first flight will leave in 10 to 12 weeks. Hij wil dat de eerste vluchten binnen drie maanden vertrekken. De regering heeft al vliegtuigen geboekt. Er is al jaren veel kritiek op het Britse Rwanda plan. De vier formerende partijen gaan waarschijnlijk tijdens de meivakantie door met de onderhandelingen, zodat de deadline van 15 mei kan worden gehaald. NSC-leider Omtzigt zei vandaag dat ze het anders niet gaan redden. Eind deze week begint het reces en dat duurt twee weken. De gesprekken van vandaag verliepen volgens Omtzigt prima. Een middelbare school in Almere is vanochtend ontruimd vanwege een bommelding. Iemand belde de school en zei dat iedereen binnen tien minuten het gebouw uit moest. Het bleek loos alarm. Daar waren, waren ze ook al van uitgegaan. Het was waarschijnlijk een flauwe grap of wraak van een boze leerling. Maar de school in Almere zegt dat ze geen enkel risico wilden nemen. En een lange dag in de rechtbank in Amsterdam. Daar begon de rechtszaak tegen Siebert van Liende. Hij en zijn zakenpartners zijn aangeklaagd... vanwege een omstreden mondkapjesdeal met de staat tijdens corona. Ze zouden vanuit hun stichting handelen, maar ze handelden vanuit hun eigen BV. Zowel de staat als die stichting willen nu geld zien. Maar het zorgt voor een moeilijke situatie, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel. Dus het zijn twee partijen die tegenover Van Liende en zijn zakenpartners staan. Maar die twee zijn het onderling... Dus ook niet met elkaar eens. Dat is een hele kluwe voor de rechter. Van Linden zegt zelf dat het allemaal niet waar is. De rechter doet later dit jaar uitspraak in de zaak. Dan nog het weer. Vanavond blijft het overal droog. En vannacht gaat het op veel plekken vriezen. Morgen begint het zonnig. Later wordt het bewolkter. En kan er nog een bui vallen. Het wordt maximaal 10... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen reden te melden op de weg op dit moment.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 drama in my fame your friends and lovers will die of age and no one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 commit myself no stains on purity no lies to remember me just a little insecurity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 Nederlands up is goed vertegenwoordigd in dit gedeelte van het eerste uur. Want dit was Samir met You... Maar heeft hij twee weken geleden uitgebracht. Dat was trouwens op een vrijdag dat iedereen, geloof ik, zijn release wilde doen. Zeker bij 3 voor 12 Noord-Holland, waar ik gewoon een beetje iets doe. Als zijnde chef van de nieuwe muziek. Ja, en toen bleken er ineens 11 tot 12 nieuwe releases te zijn. Nou ja, bij deze is dat een week later geweest. En dat is Emilia En dat is Emilia Mabel. Draag je al mee sinds ik klein ben Verlies je maar raak je nooit kwijt Alleen voelt niet alleen, nog even niet erheen Nee, neem me nog niet mee De tijd ik het wordt later, er zijn de laatste straten En jij komt me weer halen, zon gaat onder En ik ben weer bang in het donker Ik ben weer bang in het donker ben die in het donker Hoor je stem hier in de nacht? Wil vergeten, maar hou je in leven Voel je komst al bij de schemer Je hebt me, oh geef me nog even Alleen voelt niet alleen in the Ik ben de robot. ben weer bang in het donker. Ik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 Ook een acrobaat, net Adriaan. Voel je in de pennen, dus kan gaan en staan. Waar me dunkt, ik hou op bij de feiten, hier wordt niet gedepunkt. Doe mijn eigen stunts, net Tom Cruise. Maar geen Scientology voor mij, ben een bezige bij. Zou toch meer willen lezen, damn. Zonder predecessors te wezen, het verbreden verdient. Maar dat ik vaker geniet van wat ik vroeger fucking boring vond. Aangenaam saaie lul, praxy baby wil om 6 euro eten. Snap je nu dat ik een burger word? You get me, gooi die wanderschoenen, app me. Ik zeg je één voor de knowledge, 2 voor de lol, 3 voor bravoer. Vier poel amour, vijf voor de passie, mijn laptop tassie. Ik ben ook gewoon een clown met passie. Ik zeg je één voor de knowledge, twee voor de lol. Drie voor bravoure, vier boel amour. Vijf voor de passie, mijn laptop tassie. Ik ben ook gewoon een clown met passie. Is heel bijzonder, want uh, vorig jaar is er een album uitgebracht. Uh, Dat was De Rappende Raadsman.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 Siggy ja, in dienst. Die ja, die zijn wel een stukje ja. verder. Maar goed, ga door met je met het verhaal buurjongens. Ja, nou ja, dus wij waren toen uh, samen met Gabriel, waren we dan uh, in plaats van D12, dat was zeg maar de band van M&M. Ja. Uh, met 12 uh, personen erin waren wij D2, dus uh, met z'n tweetjes. Ja. Uh, en, en dan hadden wij hele lief, uh, liefkozende raps over bijvoorbeeld uh, over dieren.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 Nou is dan ook meteen de vraag, wat kan je in je app kwijt, wat je niet als advocaat kwijt kunt? Ja, uh, je hebt, ik denk, de, de gemeente deler is dat je allebei creatief bezig bent met taal. Mm. Uh, dus je bent, uh, dat, is, dat is wel echt, dat doe je bij allebei. Alleen in de advocatuur ben je toch meer echt analytisch aan het, aan het, aan het nadenken en puzzels aan het oplossen. Ja.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 Ik, ik werk toen niet zo lang nog uh, bij lois mm -hmm. en eh, uh, en werkt daar nog steeds ja. was plezier maar die uh, daar had ik had ik gewoon met collega's over van het werd gewoon een beetje een werkwoord van uh, ja ik moet nog even typen dus dat nog even werken zeg maar we natuurlijk wel veel achter onze achter onze laptop uh,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 Ik, uh, ik, als, ik, als, ik, als ik alles zou mogen kiezen, ja. het ultieme verlang, uh, verlanglijst, ja. uh, dan zou ik het liefst met, uh, met Moola B uh, iets doen. Dat vind ik gewoon de, echt de beste rapper van Nederland. Ja. Uh, en die heeft net ook een album uitgebracht, uh, Narcopop, die ja. er eens van heeft gewonnen. Ik weet ja, uh, uh, ja dat moet ik uh, weer eens even na gaan kijken. maar goed. Uh, dat, is, ja. echt, dat, is, uh, dat vond ik zo goed.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 ja, want, want ja, je hebt al wat, de, de nodige bekendheid. Hoe, hoe denk je dat ze daarop zouden reageren als ze... Hallo, ik ben MC Prax en ik uh, wil graag met jullie samenwerken. Hoe denk je dat ze daarop uh, zouden reageren? Ja, ik denk <laughs> dat ik... Daar moet ik nog heel veel voor aan de weg timmeren, denk ik. Ja. Uh, ik denk dat ze nog uh, druk genoeg zijn met andere mooie dingen. Ja. Uh, maar wie weet, wie weet. De grap is, ik, ik zeg ook... Ik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 Ik heb die voor feeling vanacht Ik heb die kat feeling Ik heb die feeling Ik heb die kat feeling Ik heb Ik heb die kat feeling vanacht los, stoma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 ik heb die kat ik kijk die ik heb die kat füllen, die ik heb die feeling in van ik heb die feeling van nacht, ik heb die feeling van kaart. Ik heb die feelings van nacht. Ik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 En dan heb ik het over penny more met hell on Earth. Right, right. we is Did I was in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 De straight to the bottom With each left when body Feel your wrath, prepare for the flooding Hypnotize the deeper you're cutting the Turns out you were on I forgot what I needed And I only put you first Snow de Plannen heeft ook En dan moet ik wel wachten tot die afgelopen is. En dat is nu. Ik zei net, Snow de plannen heeft ze ook. En wat wil ze dan gaan doen? Ze wil in mogelijke één week tijd zoveel mogelijk te horen zijn op verschillende radiostations Waarbij ze het nieuwe nummer live kan spelen.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 Want de autoriteit komt uit Rotterdam. En de Kiwi Club, inmiddels ook al gearriveerd. Die komen uit Leiden, maar die zijn bekend. Want die hebben vorig jaar in maart hier gespeeld. In 2023. Dus dat is een beetje het verhaal. Door met de muziek. Want we hebben er natuurlijk nog het een en ander te verhapstukken. Die past ook wel in het wereldbeeld van vandaag de dag. En ik heb me laten vertellen...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 Vorige week heeft zij de EP release gedaan. Deze high on Sai. En My Hard Feels" is ook terug te vinden op Counterweight. De hoorde je Weststone en De Call. Dit is ook uh, een, een nieuw, morgen komt hij uit, Relics and Rebound. got a wild side, you never knew and now I'm burning like a bonfire. Yes, it got me into trouble, but I'm alright. That's what I make you think, cause everything's in overdrive. But I'll be fine, it's been a long time. I've seen you floating in the ocean on a stop sign. I might be singing to the voters, but I'm alright. That's what I make you think, I'm telling you the overdrive is what you like.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 matter after all that i've been through don't you wanna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 maart van 2023 wel te verstaan. De aanleiding was destijds omdat ze toen hebben meegespeeld in de popronden van 2022. Dat bracht ze toch wel op een aardig wat plekken in den landen. Dat zeggende gaan wij zo langzamerhand een beetje op richting het nieuws van 8 uur. Want daar is het zo langzamerhand tijd voor. Ik zit een beetje de boel een beetje vol te kleppen. Maar dat heeft ook weer een reden. Want